De Rivierendokter. Een hoorspel over het leven van ingenieur Pieter Calland door W.A. Wagner. Regie S. de Vries, junior. Uw gezant is reisvaardig. Mijn opdracht zal ik vervullen met goede wil. Geduldig en dienend zal ik waarnemen hoe Pieter Calland een grote taak vervult... die miljoenen tot zegen zal strekken. Worstelend met kortzichtigheid, ongeloof en twijfel. Ik zal dat doen met de eerbied die mij ten aanzien van de schepselen past. Uw doel is brillen. doe <tie> doen, <tie> Martha, stel je niet aan. Je maakt de kinderen nachtschuw. Nou, kom snoezenpoezen. Ach, het is al laatst over. De grote mensen slapen al lang. Kijk maar door het raam. Nergens meer lichtjes in brillen. Zo, en nou naar je bedjes. Hé, hey mama, nog even tot papa komt. Katrientje. een Papa komt veel te laat. Papa komt helemaal uit Frankrijk. Nou, toe nou, schatten. Is Frankrijk erg ver? Oeh, ja, Kaulientje, erg ver. Ach, Marta, wil jij ze weer even onder de wol stoppen? Ja, goed, mevrouw. Kom, kinders. Omwet het ook wel eens in Frankrijk? ja. Als onze lieve heer boos is op kindertjes die niet naar bed willen. Jij bent gek, ja. Maar daar is een heiden. Ze gelooft nog in Dona. Maar schat, waar haal je al die onzin vandaan? De vaderlandse geschiedenis. Oh. Ja, mama. Ach, liefje. Jij bent nog niet eens op school. Oh, Katrien vertelt mij alles in bed, hè, Katrien? Ja. En, en ze hebben bonifacius... In Dokkum vermoord, oh. niet, Katrien? <laughs> ja, en dat hebben de heidenen gedaan. Ja. Ja. ja, maar nou vlug naar bed, hè? En niet meer met elkaar praten. Maar, maar, maar Bonifacius was toch een hele goede man? Waarom, waarom mocht het dan van onze lieve heer? Onze lieve heer wil dat we sommige goede mensen nooit meer vergeten. Dan komen er in onze gedachten misschien ook alleen maar goede bedoelingen. Nou, nachts, snoeze poes. <laughs> Morgen is papa er weer. Tot hm? ziens. Zo. En nou, 1, 2, 3 in bed hoor. Wel te rusten. Wel te rusten. Wel Caroline, niet slapen nog, hoor. Straks komt de diligence aan met papa. Luister tot je de post hoort. Hm? Zo gizelig, net of het oorlog is. Oh, als ik maar geen slaap krijg. Nee. Ik zal je wel knijpen. De diligence is traag. De passagiers dommelen. Eén is klaar wakker, kalm. Een jonge kerel nog. 30, toch vastberaden. Een beetje stug, denk ik. Benaderen brillen. Over enkele minuten ben je thuis, Pieter Callan. Je zit daar nu zo argeloos met je studiemateriaal en je valies op je knieën. Verzameld in Frankrijk aan de mond van de Seine. En daarvoor in Schotland aan de monden van de Clyde, de Tyne en de Weir. Argeloos ben je. Je lot zal zwaar en vol miskenning zijn. Maar je naam zal eens verbonden worden aan een stoutmoedige daad... die voor dit continent van de grootste betekenis zal zijn. Al zal je vergeten sterven in een afgelegen hotel. Jij zult de Rijn die geen raad meer weet met zijn delta... die zich verliest in een chaos van dichtslibbende sleuven en kreken. Jij zult die Rijn rechtstreeks naar zee leiden. Jij zult de schepper worden van een nieuwe waterweg... die in de eerste plaats voor een ten dode gedoemde stad... voor Rotterdam een bron van nieuwe ongekende welvaart zal worden. Jouw werk, Pieter Calland... Als zal men je om je koppigheid krenken en kleineren. En als in Rotterdam dan de grote overslag voor de Rijnvaart is begonnen, zal een immens industriegebied in het achterland tot woede komen. Een industriegebied dat in de wereldeconomie niet meer weg te cijferen zal zijn. Ook dat zal jouw werk zijn, Pieter Calland. Je zou me niet geloven, al verstond je mij. Ik zal gedurende een halve eeuw moeten aanzien hoe mens gemarteld wordt in de vertraagde barensnood van een nieuw tijdperk. Maar je zult je martelgang toch ook weer niet eenzaam gaan, kaland. Je zult op je pad vrienden ontmoeten. Goede vrienden. Machtige vrienden. Het is tijd voor je fanfare, aposteljong. Hier is Brille. Het is bijna hier, mevrouw Calland. Hoe kunt u hier zo rustig zitten breien? O, maar u breidt niet. U hebt de ogen gesloten. Het is hier ook zo stil. En u was zo moe. Moe van een dag die nochtans de hemel op aarde is in vergelijking met wat u wacht. Verzamel maar kracht, Helene Carolina Calland. Kracht voor de dagen en de jaren die nog komen. Ik hoor hem. Ik ben er, terug uit Frankrijk. Het is of je me niet gelooft. Ik ben er, heus. Ja, maar ik schaam me zo. Ik had bij de diligence willen zijn. En toen ben ik. En ik was nog wel zo blij. Ik droomde van vroeger. Toen we in Purmerent woonden. En ik mijn eerste baby wil wachten. Oh, lieveling. <laughs> Heerlijk dat je weer terug bent. Hmm. En dan moet je me veel vertellen: Want de kleid, de wear, de tijnen en de scène. Begin bij wat het mooiste was. Hm? Daar was jij zelf bij. Ja, ik bedoel van de reis. Thuiskomen. Hier. In het goeie oude briel. Bij jou. Dat was het mooiste. Hm. Maar ben je niet eerst naar Den Haag gegaan? Naar hm. de minister? Maar hij stelt zo verschrikkelijk veel belang in je. Het is toch ook aan hem te danken... dat je die studiereis mocht maken? Je, je hebt toch hopelijk wel heel hard gewerkt, hè? En denk eraan... dat je ook zo gauw mogelijk naar je chef gaat... Daar ligt al een brief van die geven, Vast weer met allerlei onaangenaamheden. Die man. Oma schat, nou je thee. Of nee, eerst de kinderen. En niet wakker maken, hoor. En niet struikelen over de drempel. Ombehouden polderjongen van een professor. Ja, ja, een professor met waterlaas. ga even naar ze kijken. Alleen maar even begroeten. Oh, had je daar zo'n haast mee? Ja, je mag iemand of je mag hem niet. Ik heb hem wat te vertellen. Oh, Pieter, is even naar de kinderen. Hè? Nou, zie je nou wel. Ik had beter naar het posthuis kunnen gaan. Nou, waarom deed je dat niet? Ah, mijn meisje zei, nee, dat moet je niet doen. Voor mevrouw niet. Oh. Zeg, wanneer kom je weer eens met je verloofde oh. aan? Teren, ze... alsjeblieft. Ah, daar is hij al. Je zei dat ze sliepen. Zag je dat heus? <laughs> ah, ja. Als een hondje ligt hij op de stoep. Ja, het is niet om je te begroeten dat ik gekomen ben. Oh, ja. Ik wou je alleen zeggen dat je morgen op het kantoor... Ik ga morgen niet naar het kantoor. Ik ga morgen naar Den Haag. Daar komt er niets van. Hm? Ik wou alleen maar even zeggen. Meneer Greven is er. In de nymph. Aha. Met de boot van Vlaardingen overgekomen. Hm. Hij zal benauwd geweest zijn met het onweer. Oh. Het is hem gegund. Hij is natuurlijk bang dat jij eerst naar de minister gaat. Ben ik ook van plan? Nou, dan begrijp je toch dat hij zich gepasseerd zou voelen. Hij wil niet gepasseerd worden. Ha, en dan logeren er in de nymph nog twee lui. Twee hoge officieren van de marine. Namen weet ik niet. Drie strepen. Ook toevallig? Is er nog meer waarvan ik schrikken moet? Misschien. Een brief. Oh. Uh, ach, zo, ja. Nog alleen bereik je morgen maar een belegering voor. Een belegering van ons huis. Half Rotterdam komt. Half Rotterdam? Nou ja, en stel ik je lui dat de krankzinnige toestand niet meer neemt. Dat de zeevaart op Rotterdam eindigt in Brouwershaven. En dat daar de goederen overgeladen moeten worden in lichters die dan nog weer weken toppen voor ze Rotterdam bereiken. Van mij worden nu geloof ik wonderen verwacht. Wie mogen we morgen dan verwachten? In de eerste plaats van Rijkenvorstel, natuurlijk. Lieve hemel, als de koopluis zich met de zaak gaan bemoeien... zijn we helemaal vertrokken. Bemoeide zij er zich maar heel intensief mee. Zij behoorden alle te begrijpen dat zij er het grootste belang bij hebben. Precies, maar. eigen belang. Van Rijkenvorstel is voorzitter van de Kamer van Koophandel. Nou, wat zou dat? Drink je thee maar uit. Helene, geef hem nog een kop thee. Ja. En mij ook. Luister, Helene. Dan kan je morgen als gastvrouw je houding beter bepalen... Wat Rentse gezegd heeft, moet je vergeten. Tenminste, wat Van Rijkenvorsel betreft. Ja, maar luister... Nee, Renssen protesteer nog niet. Ik zei je een paar feiten vertellen met betrekking tot die Van Rijkenvorsel. Een koopman, hè? Oh ja. Zo'n koopman die het onderste te kan wil hebben. Kijk, er bestaan twee soorten van eigen belang. De gewone soort is die van de Duitendieven en van Ingenieur Greven. Maar toch geen koopman, nietwaar? Pieter, je gaat kwaad spreken over je chef... Alleen kindlief, ik hoef tegenover renzen van mijn hart geen moordkoud te maken. Iedereen bij waterstaat weet dat geef een heel fijne neus heeft... om te onderzoeken hoe de wind waait en zijn zaken erin te richten. Niet dat hij de rijker van wordt, oh nee, maar hij houdt een vinger in de pap. Met labwerk, uit kleinzielige eerzucht. Eerst dat plan voor de doorgraving van de hals van Overflakkee, om vooral het mooie, dure voorhandse kanaal, maar voor de verbinding met Zee te behouden. Kort daarna kwam het Bataafs genootschap... Voor proefondervindelijke wijsbegeerden met die prijsvraag voor verbetering van het Goereze gat. En toen was Geven natuurlijk weer van de partij. Zijn tweede plan: 15 kilometer dam van voren uit in zee. Waar hadden wij voor zo'n dam het rijshout vandaan moeten halen? Maar nauwelijks begreep hij dat men zijn tweede plan ook onuitvoerbaar achtte. Of hadden er we weer een derde plan klaar: weer met het Voerense kanaal. De overslag in Lichter zou eenvoudig van Brouwershaven naar Halvoetsluis zijn verplaatst. Ik vertel je dat, Helene, omdat je mijn oordeel over mijn chef soms te hard vindt. Ja, maar ik wou dat je het hem eens allemaal in zijn gezicht zei. Moet ik hem in zijn gezicht zeggen dat hij met dat derde plan... een heel nieuw, fris, oorspronkelijk plan probeert weg te drukken? Het plan van onze Engelse collega Steffenson voor de Brielse Maas. Helene, je noemt me wel eens een lompert. Je kunt hem toch wijzen op de waarde van dat nieuwe, frisse plan van Steffenson? Hij wil niet eens dat het bestaat... Hij noemt de Brielse Maas reddeloos, want hij heeft er zelf geen plan voor in zijn portefeuille. Of hij moest terwijl werk weg was. Maar ja, wat ik eigenlijk zeggen wou, Renssen. Luister. Ja? Weet je eigenlijk wel hoe minister Simons Simonsen gekomen is om mij die studiereis te laten maken? Oh? Nou, ik dank dat aan Van Rijken, In dat plan van Steffensen voor de Brielse Maas had hij zich vastgebeten. Zo'n koopman, hè? Maar heus geloof me... Geen slaaf van inferieure eigenbelang. Hij dient een groot algemeen belang. Die kerel met zijn heldere kop wist het gemeentebestuur van brillen op te warmen... om er bij de regering alsnog op aan te dringen... dat de Brille's en mazen worden verbeterd. De naam Steffensen werd expres niet genoemd. En toen kreeg inspecteur van der Kunstenkans er buiten greven om... ook eens iets van te zeggen. En op zijn aanbeveling heeft de minister toen mijn studiereis gelast. Dus geven is al gepasseerd? ja. Ja. Maar nou bezwijk ik bijna onder de belangstelling van de redders van Rotterdam. De redders. Als Rotterdam nog te redden is. Geduld om mijn rapport af te wachten hebben de heren niet. Kalant, jij krijgt eindelijk de eer die jij verdient. Ik hoop er tegen bestand te zijn. Dus morgen zie ik je niet op het kantoor? Nee. Goed. Maar nou één ding, Kalant. ja. Ik hoop dat je begrijpen zult dat het hartelijk gemeende belangstelling is. En natuurlijk deugt het niet dat ik het vraag, maar ja, ik kan me niet bedwingen. Zullen de heren, als ze jou morgen aangehoord hebben, tevreden zijn? Zal jij werkelijk de redder van Rotterdam worden? Ja, al, al, al, al snij je het schuur maar door naar zee, ja, ik noem maar iets geks. Als jij iets voorstelt, dan weet ik dat het doordacht is dat het niet alleen maar is om een vinger in de pap te hebben... tot er geen opgetuigd klompje van een kind meer naar Rotterdam kan komen. Kalant, had ik het niet mogen vragen. Ja, ik ben ook zo ongeduldig. Rensen mag het toch wel weten? Rensen, jij hebt toch een plan? Een plan? Ja, natuurlijk, een plan. Dan is het goed. Ik voel dat het een triomf wordt, Kalant... Maak dat het een triomf wordt. Ja, maar nou moet ik toch heus gaan. Ze zullen thuis niet weten waar ik blijf. Kalam. ik wens jou voor morgen alles wat je maar nodig hebt. Dank je. Ja, dat is genoeg. Wel Alain. Wel Alain. Ja, ik kom er wel uit. Hij komt er wel uit. Maar ik... Wat is dat toch? Wat heb je? Ik heb helemaal niets. Ik heb helemaal geen plan. En alle zeegaten laat je verzanden? Jij? Laat je Rotterdam in het moeras zitten? Doe pieter, jongen, wat is er toch met je? Kom, je bent moe van de reis. Je hebt slaap nodig. Doe nou, zet nou alles eens even uit je hoofd. Had ik maar iets om uit mijn hoofd te zetten. Ik weet niet wat ik met al die mensen moet doen morgen. Ze verwachten wat van me. En ik heb niks. Totaal niks. Doe laat me los, Helin. Maar het is er dan toch? Wat wil je? Ja, maar ga je heen. Toch niet naar je werkkamer. Pieter, het, het is al bijna nacht. Ja, maar het is dat donker. Niemand tenminste de mensen er land mee. Wat zoek je? Het is allemaal rommel? Waardeloze rommel. Allemaal nonsens. Rolder. Ik zal verrijden. Een zwendelaar ben ik geweest, net als geweven. Een eerzuchtige knoeier. Hou toch op, hou op. Je kunt in het donker niet eens zien wat je doet. Waar ben je? Doe, hou er nou mee op. Je maakt me bang, jongen. Nou, jongen, wat is er nog? Wat is er nou? Pieter, luister naar me. Je gaat nu iets veel beters maken. Iets veel, veel beters. Iets dat ineens helemaal goed is. En dat doe je dan heel rustig. En we ontvangen morgen niemand van die heren. Je moet even van de reis bekomen. Het is toch onmenselijk iemand die, die zo moe is om te overvallen. Ze lijken allemaal wel krankzinnig. Ze halen je eenvoudig het vel over de ogen, die Rotterdammers. Kom nou, liet. Nee, Laat me even nadenken. Laat me even bijkomen hier in het donker. Het probleem laat me toch niet los. Het is of ik bezeten ben door een onbekende macht. Een macht die me wanhopig klein maakt... en het laatste beetje helderheid dat ik nog in mijn hersens heb doofd. Laat het zijn alleen. Oh, stil maar alleen, stil maar. Die lichte kan niet lang duren. Al licht, licht. Me niet, maar ik leid je tastende hand, grijp. Oh, licht, goddank. Kijk nou eens wat je gedaan hebt. Doe leg dat neer op de tekentafel en hier vandaag. Stil. Dit papier. Dit... Leg het weg. Ik wil niet. Heb nee, dit... laat het maar nog gezien. Vreemd. Dit papier. Alleen het was goed. Ik had allemaal gedacht dat mijn hersens werden weggezogen. Ik moest even vrijkomen van al dat gekwakzalver. Hier helpt alleen een dokter. Een rivierendokter. Ik heb eens een keer op dit papier. Oh, ik zou je niet vermoeien met details. Het is trouwens een ontoonbare schets. Met potlood gespeeld. Zomaar bij ingeving. En dit domme, onnozele schetsje. Dat is nou een nieuw uitgangspunt. Laat ze morgen maar komen. Laat ze allemaal maar komen. Oh, goddank. En dat nieuwe plan dat je nu hebt? Geen plan. Een principe. Dat principe is het moeilijk uitvoerbaar. Een principe is er, dat voer je niet uit. Je aanvaardt het... of, of je aanvaardt het niet. Maar als het aanvaard is... Dan... Ja. Dan is dat de verwerkelijking. Want het is... Het is zo eenvoudig. Zo ontstellend eenvoudig. Het is eigenlijk een ontdekking. Iets dat... Dat men maar hoeft op te rapen. Heel simpel, te simpel haast. Maar men moet erin geloven. Hoe zal ik ze kunnen bekeren? Ik zou eigenlijk moeten kunnen preken. Maar ik heb geen predikantenbloed. Ik, ik kan wel iets uiteenzetten. Maar ik kan niet meeslepend zijn. Ik kan niet iemand in een roet brengen. Ja, dat kun je wel, lief. Zet het licht neer. Ik moet mijn woorden eerst overdenken. Ik zal je niet storen. Ik zal heel stil zijn. Ik ben blij dat jij me bijstaat. Ja, maar ik, ik weet nog zo weinig van rivieren. Alleen maar dat ze murmelen. Als kinderen wel eens doen in hun slaap. Terwijl ze zacht wegglijden naar de zee. Je wordt dichterlijk. <laughs> ik moet wel. Hoe kan ik anders begrijpen dat mijn man zich in rivieren verliefd? <laughs> Kom, liever, Rust nou eerst uit. Het is nacht. Kom, nou. ik draag de lampen. Oh ja, je zou me nog een heleboel vertellen. Gewoon een mens te zijn is toch iets. Heren, het spijt me. Ja, het spijt me, heer, dat mijn man nog niet bij de hand is. Hij was gisteravond laat thuis, een erg moe van de reizen, begrijpt u. Ach, meneer Van Rijkenvorstel, u legt het de heren wel uit. Mevrouw Callant, excuseert u ons liever. We zijn zo onbehoorlijk vroeg wat Rotterdam vertrokken. Enkele heren hebben hier zelfs in een hotel overnacht banden van nieuwsgierigheid. Oh, maar daar is onze heer Callant. Uitgerust van de reis, meneer Callant. Dank u. Het lijkt er veel op dat we u komen arresteren om uw verhoor af te nemen. Wat het dan ook eigenlijk is. Ja. Maar ja, de, de zaak waar het om gaat maakt ons breed. U neemt me niet kwalen dat ik eerst mijn chef. Goedemorgen, meneer Geven. Nou, meneer Kaland. En wat zou dan verder de volgorde moeten zijn? Eerst de heren van de marine, denk ik. Blommendal, Berskes. Ja, u moet me maar excuseren, van etiketten heb ik geen verstand. Ah, bent u niet de heer Plaat, hè? Ja, zeker. Ja, ik weet dat u veel belangstelling hebt voor waterstadkundige problemen. Uiteraard, als inwoner van een stad... waarvoor de oplossing van zo'n probleem een kwestie is van leven of dood. Oh, u legt een zware verantwoordelijkheid op onze schouders. Maar als het op betalen aankwam, waar was Rotterdam dan? Uw inzet is juist, maar het wordt niet door alle Rotterdammers gedeeld. Nu legt u weer een zware verantwoordelijkheid op onze schouders. De last van die verantwoordelijkheid zullen wij intussen wel voor we sterven onmachtig moeten overdragen op de schouders van onze zonen. Misschien winnen zij de strijd die de vaders hebben aangebonden. Uh, mag ik u mijn zoon voorstellen? U studeert nog, denk ik. Ik, uh, ik wandel in het voetspoor van mijn vader. Hij is geestdriftig geïnteresseerd in de toekomst van onze handel en scheepvaart. Als er nog zoiets als een toekomst is. En mag ik u nu met deze heren in kennis brengen? De heer Van Hoboken, de heer Zuurmand, de heer de Monchy. Ja, heren. Ik voel mij eigenlijk een beetje bezwaard. Ik moet van mijn studiereis nog rapport opmaken. En ambtelijke rapporten. En in elk geval, uh, de minister moet beslissen. Ja, wat zegt mijn chef ervan, meneer Greven? Ik zag dit aankomen. Het is incorrect. Overigens gaat de zaak me niet aan. Het is een kwestie tussen u en de minister. Ik gaf u geen opdracht voor deze studiereis. De andere kant is het niet nodig de heren teleur te stellen. Misschien kunt u wat algemene dingen vertellen over de problemen waarvoor wij staan. Me denkt dat niemand u zoiets kwalijk zou kunnen nemen. De heren kunnen dan zien dat we niet stilzitten. Goed, dat kunnen we doen. Als u er maar rekening mee houdt, meneer Kallant, dat u met uitzondering van de heer Greven natuurlijk... en de heren van de marine met leken te maken hebt. Wat niet wegneemt dat we de literatuur kennen. Dan wordt het moeilijker. Zie maar wat u ervan maakt. Ik zal wel luisteren. En van antwoord dienen zo nodig. Dat wordt dan nog moeilijker. Maar gaat u mee naar mijn werkkamer. Daar hangt een goede kaart van het terrein van onze strijd. En mijn vrouw heeft er een paar stoelen neer laten zetten. Oh, uitstekend, uitstekend. Spreek kalm. Ik zal mijn ervaring in het buitenland dus met mijn conclusies neerleggen... in een rapport aan de minister... Maar ik kan u wel zeggen dat ik aan de mond van de Seine vooral smartelijk heb beseft hoe ellendig het voor ons is dat een machtige Europese rivier als de Rijn zijn weg naar de zee in dit lage land zo onoverzichtelijk chaotisch maakt. Dit is, heren, ziet de kaart maar, een chaos van geulen, zandbanken, gorsen en slikken, geen uur stabiel. In deze delta wordt al eeuwenlang een strijd op leven en dood gevoerd tussen een paar partijen die feitelijke gelukkig huwelijk moesten sluiten. Rivier en zee. De rivier wil binnendringen in de schoot van de zee. Maar de zee sluit zich af en werpt barrières op die de rivier tracht te overwinnen. Kunt u voor de heren niet wat zakelijker zijn? Rivieren en zeeën zijn geen levende wezens. En waren ze dat wel, dan is het nog niet nodig ons in te wijden in hun intieme leven. Ik vind de uiteenzetting van de heer Callant anders heel duidelijk. Ja, kunt... Al te duidelijk. Het probleem wordt er menselijker door. In de saneringsplannen die op doodspoor zijn geraakt, trof ik nooit zo'n menselijke kenschets aan, meneer Greven. Ja. Wel starre ja, formules. Ja. Men bedwingt een technisch probleem niet zonder starre formules, meneer Van Rijkenvassel. Anders schept men zichzelf nooit een aangrijpingspunt voor de beheersing. Maar met enkele woorden heeft de heer Callant ons ervan overtuigd dat het verlangen om te beheersen hier wijken moet voor het verlangen om te helpen. Of het is altijd moeilijk om met leken hoe enthousiast ze ook zijn... over technische problemen te discussiëren. Gaat u verder, meneer Calland. Meneer Calland, ik ben nog jong en misschien niet gerecht... dat iets te zeggen hier. Meneer jongen. En vaderlappen. Die... Maar ik wil u wel zeggen dat ik het beeld dat u van de liefdestrijd... tussen de zee en de rivier hebt gegeven prachtig vind. Hé, hé, hé, jongen, jij mag van zulke dingen nog helemaal geen verstand hebben. <lacht> ik wou het toch even zeggen, vader. Terecht heeft de heer Van Rijkenvorsel het woord helpen in de mond genomen. Inderdaad. Het probleem van de Rijndelta is nooit op te lossen... zolang wij met kunstmiddelen de levende natuur dwarsbomen. Noemt u eens zo'n gebrekkig kunstmiddel? Hm, dit hier, het Vorentse kanaal. Het loopt dwars door het probleem heen en maakt het alleen maar ingewikkelder. En de voortzetting van die tragische vergissing... ik bedoel, het kanaal door de hals van Overflakkee... zou ook zo'n gebrekkig kunstmiddel zijn. Het Spijt me te moeten zeggen, meneer Greven, maar u vraagt er zelf om. Ik krijg geen waarde meer aan dat plan. Oh nee, uw voorstel is nu het Goereese gat hier te versmallen... en de toegang van Rotterdam tot het Vurense Kanaal te verbeteren. Dan blijft nog altijd het Vurense Kanaal de dwarsboom. Meneer Callant, u kunt dat nog niet weten... maar al mijn aandacht is nu gericht op de Brielse Maas. U wisselt u nogal is... eens van standpunt, meneer Greven. Ik ben een levend wezen, meneer Van Rijkenvorsel. Mij kan me niet in starre formules vangen. U bent niet te vangen, nee. De sanering van de Brielse Maas, dat is wat nu opportun is. En op de basis van dat probleem heeft de minister ook uw studiereis gelast, meneer Kalland. Een overbodigheid, want ik heb al een plan. Dus we moeten eigenlijk bij u zijn, meneer Greven, <lacht> en niet bij de heer Kalland. Ja, ja. Ik heb u niets te vertellen, meneer Platen. Ik ben dicht bij huis gebleven. Ik heb mij tot de zaak bepaald. Maar het staat mij toch voor de geest dat de heer Greven, naar aanleiding van de idee van de Engelse ingenieur Stephenson om de Brielse Maas te verbeteren, gezegd heeft zo geheel en verwerpelijk dat ze niet eens een verweging verdient. Yeah, yeah. Hoe rijmt zich dat nu tezamen met zijn idee om de Brielse Maas dan toch maar te verbeteren? Yeah. Ja. Ja. Ja, dat is, dat is... wat wens u dat ik daarop zal antwoorden? Ik heb al gezegd dat ik een levend wezen ben en van bedding kan veranderen. U weet anders bijzonder goed het juiste moment daarvoor te kiezen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik verzoek u voor te gaan, meneer Kaland. Ik ben de heer geen verschuldigd. Goed dan. De vraag is dus deze. Hoe leiden wij de rivier zo snel mogelijk naar zijn bestemming? De zee biedt weerstanden. Zij dringt met haar de afstromende rivier terug... en zet in de monding zand af. Miljoenen kubieke meters. Ik stel me nu voor dat de zee haar preuts voor weer zou staken... als zij in een spuikolk werd gelokt. Heer, ik begrijp niet dat u nog langer naar deze grappenmakerij kunt luisteren. Ik vind deze grappenmakerij erg interessant. De materie leeft voor de heer Kalland. Zijn beeldspraak mogen dan niet voor jonge dames oren geschikt zijn. Maar waterstaatkundig werk is in het geheel niet geschikt voor jonge dochters. Nou, laat de heer Kalland dan zonder bittertafel praten. Oh ja, zonder poëtische opsmuk dan. Vertellen waar hij zich de spuikkolk denkt ter hoogte van Brielof tegen Rosenburg aan. Met dammen of zonder dammen? Dat is nou voor mij de grote moeilijkheid. De grote moeilijkheid, zegt u toch niet, hoor? Heer, u hoort het. De grote moeilijkheid. Ach, meneer Kaland, vraagt u nu maar eens rustig op het kantoor over die grote moeilijkheid na te denken. Zonder spectaculaire bijeenkomsten in uw huis te beleggen. Ik, Ik vroeg mij hier te komen. U niet en geen van de heren hier. Van af, ons af. ging het initiatief uit, meneer Greve. Van enkele belanghebbenden die ongeduldig zijn geworden. Er is nu al twintig jaar geknoeid met ideeën en plannen. We willen uit die misère gered worden, want Rotterdam gaat te gronden. Dat is de hele zaak. Uw plannen hebben voortdurend onze belangstelling gehad, meneer Greve. Daarover kunt u zich niet beklagen. Eén bekroonden wij zelfs met goud. Maar tenslotte is niet de tekentafel het terrein waarop wij tot resultaten moeten komen. Wij, zegt u. Wat hebben we er dus van meer gedaan dan smijten met rakesten? Bepaalt u zich alsjeblieft tot de berekening van uw dividenden. Maar... En laat ons de waterstaat kunnen. Ja, heere, heren, heere, heren, laat ons deze discussie beëindigen. Mevrouw Kallant, het spijt me meer dan ik zeggen kan. Dat wij uw huis hebben misbruikt voor dit onverkwikkelijke debat. En laten we ons te veel meeslepen door ons temperament. Uh, nog één vraag, meneer Kallant. Ik zou het verschrikkelijk jammer vinden als wij ongetroost moesten heen gaan. Hebt u enig denkbeeld van de oplossingen van het probleem? Wij voelen alle dat het bij u in de beste hand is. Maar hebt u een idee? Ik zei u al, dat is een moeilijk vraagstuk. Eén geluk, het leeft voor me. Inderdaad. Maar het zou zoveel schelen als wij een nieuwe publieke opinie zouden kunnen vormen. Nu lijkt de zaak voor de hele wereld bevroren. Wij voelen ons wegsterven van de zee. Maar zeg het dan toch. Heren, hij kan meer zeggen. Man, vertel dan toch van het principe, die vondst. Je was er gisteravond zo ontdaan van. Hij had tranen in zijn ogen. Ik had hem nog nooit zo ontroerd gezien. Hij weet het. Hij weet het, meneer van Rijkenvorsel. Hij zal spreken, mevrouw. Ik voel dat hij het zal zeggen. Maar hij was bang dat hij het niet zou kunnen. Hij zou moeten preken. Want het is iets waarin men moet geloven. Hij zou u in een roes moeten brengen. Een, een, een geloofsroes. Ik had het willen doen, maar. Het kan nog niet. Ik moet eerst rapport maken en nog naar de minister gaan. Het is allemaal zo verschrikkelijk moeilijk. Mag ik ronduit iets vragen? Natuurlijk, meneer Platen. Is het de aanwezigheid van de heer Greve die u verhindert te spreken? Ik zal heen gaan als de heer Calland dat wenst. Zou de heer Greve het als een groot offer beschouwen wanneer hij ons verliet? Uiteraard. Ik ben even benieuwd als u, meneer Platen. Zou de heer Geveren het, de heer Callan, dan wellicht zo gemakkelijk kunnen maken... dat hij inderdaad gelegenheid krijgt te zeggen wat hij te zeggen heeft? U bedoelt, meneer van Rijkenvossel, of ik zwijgen zal? Met dezelfde belangstelling als wij. slotte zal bij een eventueel die plan toch altijd uw stem worden gehoord. En in een passender milieu dan dit. Wij zijn bescheiden genoeg dit te erkennen. Ik zal zwijgen. Ik beloof u te zullen zwijgen. Meneer Callant? Als ik vooruit mocht lopen op die historie... maar ik zou me niet verstaanbaar kunnen maken. Ik kan schrijven, maar u bent al een doof hier, nietwaar? Doof, doof, doof! Het heeft allemaal geen zin. De mensen zijn gevangen in de kooi der materie die hen isoleert. Als wasse beelden zitten ze daar. Geef me iets te drinken, Helene spring over een stuk historie heen. Concentreer je voor je aanloop. Meet afstand. De sprong moet toch worden gedaan. Het is beschikt. Plant je voet vast en start. Ik loop vooruit op de historie. Maar uw ongeduld vermurft me. Ik zal u uitleggen waarop ik voortbouwen wil. De kortste en natuurlijkste weg voor de rivier naar de schoot van de zee... zou hier door de hoek van Holland gaan. Dat de rivier moeite genoeg heeft gedaan... bewijst hij hier met het scheur. Maar de zee wierp uit verweer duinen op. Ze door te graven is een idee die niet nieuw meer is. Krukejus open daar al. Maar nu wat ik zou willen. Hier, een sleuf op de plaats... waar Krukejus zich de doorgraving dacht. Een sleuf van maar een paar decimeter diepte. U zult zeggen, maar dat is toch onzin? Zo knoeien kinderen wel eens met een slootje of dammetjes... Maar nu, ik wil de zee binnenlokken in die ondiepe sleuf. Ik wil de vloeden van de zee helpen omhoog te klimmen in het scheur en verder voorbij. Keert de tijg, dan ontwikkelt de rivier een vermogen. Heren, dit is dan mijn simpele vondst. Een vermogen dat de som is van de kracht van de teruglopende vloed... ...vermeerderd met de kracht van zes uur opgehouden rivierwater... ...nog eens vermeerderd met de kracht van de rivier zelf. Dit massale vermogen gaat nu verloren in de chaotische delta... Maar proeft de rivier hier, in de hoek van Holland... de aanwezigheid van de sleuf, dan slijpt hij die sleuf uit... zo breed en diep als wij maar kunnen wensen. De losgewoelde vaste stof, de baar, zet hij diep in zee. Oh man, dat zal een proces van slechts enkele jaren zijn. Eindelijk, na eeuwenlange beproevingen... zullen rivier en zee elkaar harmonisch vinden. Het is een sprookje. Ja, yeah. een sprookje voor kinderen. Heren, ik hoop dat u genoeg gezond verstand heeft... De marine heeft zich tot dusver buiten de discussie gehouden. Die discussie bewoog zich niet altijd op een pijl dat mij als officier zo min als mijn collega kon bewegen eraan deel te nemen. Maar nu u dan toch uw idee hebt kunnen ontvouwen, meen ik u te moeten vragen of u waarlijk meent dat zo'n doorgraving zonder sluizen te verwezenlijken zou zijn. Maar ik heb u toch, hoop ik, duidelijk gemaakt dat het principe juist helemaal berust. Op een open vaarweg naar zee. Een open vaarweg naar zee. Dat is dus ook een open vaarweg van zee naar binnen. Uiteraard. En gelukkig. Dat is alles wat ik u had willen vragen, meneer Kalland. Zo is het. Ik heb u nou meer verteld dan ik eigenlijk mag. Gaan rivier en zee eindelijk die harmonische verbindenis aan... dan zal de nieuwe waterweg, als ik hem zo eens mag noemen... zichzelf in stand houden. En de rivier zal voorgoed een hemwaardige bedding hebben die naar onze berekening van kader te voorzien, ja, dat is een kwestie van de tweede orde. En nu, heren, dit is het dan. Bravo. Bravo. Wij danken u. Uw visie op het probleem is groot, meneer Callant. In eenvoud Groot. U hebt ons met uw gewaagde vergelijkingen soms haast doen blozen. Maar het simpele en waarachtige van uw visie is juist daarin gelegen. Dat u de levenswekkende krachten in de natuur onbevangen hebt durven zoeken waar zij ontstaan. De technische kant van uw wonderbaarlijk mooie gedachten vermag ik niet te beoordelen. Ik begrijp dat het Rijk nog heel wat kwesties zou moeten oplossen. Maar dit is zoiets moois. Dit is zoiets overweldigends. Dit ontsluiten van een deel van de wereld dat niets onbeproefd gelaten mag worden om het ook technisch te kunnen. Well. Yes. Oh, lieve Ik zou nu ook iets namens de marine willen zeggen, meneer Calland. Van waterstaatkundig standpunt bezien is uw plan zeer interessant. Van Rotterdam standpunt bezien is het niet minder interessant. Maar dat interesseert de deskundigen niet. Eigenbelang is kortzichtig. Wat u ook nog zal interesseren is dit. Indien u zou kunnen bereiken wat u wilt, schept u een ideale invalspoort van zee uit. Inderdaad, en daar ben ik trots op. Maar mijn hemel, meneer Calland, bent u werkelijk zo naïef? Ik bedoel, een ideale invalspoort voor een eventuele vijand. Heren, wat zijn uw belangen waard als ze niet verdedigbaar zijn tegen een aanvaller van zee uit? De situatie van thans mogen voor de Rotterdamse reders en kooplieden bezwaarlijk zijn maar zij beschermt in hoge en natuurlijke mate wat is. Ik verzoek u dus dringend. ...de chaos zo chaotisch mogelijk ja. te laten. Ik wens op deze opmerking niet in te gaan. Maar meneer Blommendal, ik heb nog nooit gehoord dat ergens in de wereld... ...een mooie open riviermond om strategische redenen werd dichtgegooid. De Theems bijvoorbeeld... Denkt u eens aan de tocht naar Shetten? Werd de Theems daarna gedemd... Of het het Engelse verdedigingssysteem verbetert. Wat u wenst te winnen, kunt u weer uitgeven aan fortificaties. Dan begrijp ik niet waarom de landsverdediging de Brielse forten niet moderniseert. Elk ogenblik is een inval van de watergeuze te duchten. <lacht> Als u zo sarcastisch gaat praten, meneer Kaland, kunnen wij duidelijker taal spreken. Bereid u zich voor op groot verzet van de marine. Met de wetenschap voor ogen in welk gevaar u ons land zou storten verklaar ik uw plan of uw idee, uw principe of hoe u het noemen wilt, staatsgevaar. Gelukkig zal het laatste woord niet aan de minister van Binnenlandse Zaken en Waterstaat zijn. Mevrouw Callant, wij danken u voor uw gastvrijheid. Meneer Callant, bezin u. Goedemiddag heren. Dit is een macht, collega Calland, waarmee u rekening hebt te houden. U hebt zich nu wel geringschattend over mijn plan uitgelaten, maar ik ben nooit op dit verzet gestuurd. Jammer. Jammer voor u. Het is toch juist dat alle kostbaarheden van de wereld waardeloos zijn als ze niet duur verdedigd kunnen worden? Het is ook juist dat het duurste verdedigingsmiddel van de wereld waardeloos is als er geen kostbaarheden meer zijn. Juist, ja, maar. De voltooiing van een open rivier stoutmoedig idee, nieuw voor deze wereld te groots welhaast voor onvolmaakte mensen De velen zullen het wonder onbestaan, achten, maar het plan is geboren en het wordt volwassen, in al zijn gewaagdheid volwassen, het schrijft voort over de tekentafels, het schijnt onweerhoudbaar voort tot op het hoogste regeringsniveau de tegenstrevers verhitten een koppige strijd tegen iets zo onweerhoudbaars zullen fel aanvallen in de vergaderzaal van de Tweede Kamer Minister Torbekke zal erkennen, zal moeten erkennen, dat het een gewaagd plan is. En onwrikbaar zal hij weigeren de verzekering te geven dat het werk zal slagen. Maar nooit zal hij zeggen: is enig groot werk begonnen, waarbij men wachtte tot de mannen van het vak het met elkaar eens waren. En hij zal het pleit winnen in de eerste instantie. Met 37 stemmen voor en 26 tegen, zoals beschikt is. Maar nog heter zal de strijd zijn, met nog scherper argumenten gevoerd, voor het project van Kalm de Eerste Kamer bereikt. Onweerhoudbaar bereikt. Tijdvermorsende strijd. Moet ik dat allemaal aanzien? Laat de jaren niet langer een uren duren. Laat uren niet langer dan minuten zijn. Gemeten naar de even der oneindigheid betekent dat allemaal niets. Ik bid u om die laatste minuten. Spreek Torbeke. Gij zijt de schepper van de nieuwe grondwet... die uw democratisch bestuur zoveel sterker doet staan tegenover een macht als deze... Met u staat of valt zo dadelijk in de Eerste Kamer het project excellentie. Daarom bepaalt de marine zich nog alleen tot deze stap. Doet u aanval, meneer Blommendal. En u ook, meneer Buiskus. Aanvallen is u toevertrouwd. Maar ik verzoek u niet in herhalingen te vervallen. Uw strategische bezwaren zijn mij bekend. En ik weet ook dat u de nieuwe waterweg zonder sluizen onbestaanbaar acht. U durft als niet-deskundige grote verantwoordelijkheid op u te nemen, excellentie. Wie verantwoordelijkheid schuwt, behoort niet op deze plaats te zitten. U schroomt in uw positie toch ook niet... u in een gewaagde onderneming te werpen als het landsbelang zulks vordert? Landsbelang, zegt u, excellentie. Dat is nu precies de zaak waarover wij u voor het laatst willen inlichten. Moet wat landsbelang heet niet eerder bepaald worden door de marine dan door een handvol Rotterdamse kooplieden? De regering bepaalt wat landsbelang is. Juist, excellentie. Wij wensen de regering in deze dan van advies te dienen. Advies vervat in de vorm van een ernstige grief. Het ergert ons dat op de Eerste Kamer, kort voor de eindbeslissing... invloed uitgeoefend wordt door de Rotterdamse Kamer van Koophandel... met een brief die zo misleidend suggestief gesteld is... dat ze door de marine zelf gezonden lijkt te zijn... De ondertekening zal toch niets te wensen overlaten? Het gaat om de terminologie... die het karakter heeft van de bewoordingen van een dagorder. Ik lees hier bijvoorbeeld... en dat begint onschuldig. Het ligt in de aard in een parlementaire regering... dat niet iedere richting... welke aan de leiding de openbare zaak gegeven wordt... onverdeelde goedkeuring ondervindt. Maar er zijn van die grote, nationale en maatschappelijke belangen, waarbij, ik verzoek u nu op te letten, excellentie, waarbij het vaderland van zijn zonen vordert dat allen de handen ineens slaan waar de spreuk van het voorgeslacht, eendracht, maakt macht, ieder verschil van gevoelen op staatkundig gebied beheerst en uitsluit. En dan verder, de toekomst van Nederland ligt in uw hand, de toekomst van Nederland. Maar nu? U zult toch ook van oordeel zijn, excellentie, dat een beroep op de vaderlandsliefde veel eer de marine past dan de handel. Wij, de marine, hebben ons tot zakelijke tegenargumenten bepaald. Mijn collega Blommendaal heeft zelfs een afgerond plan ingediend, maar zonder misbruik te maken van taal die slechts gepast is als het vaderland in nood verkeert. Een taal die ons dan pas alleen voegt. Ik geef toe dat de taal van de brief aan nationale strijdliederen doet denken. Maar het komt mij voor dat het u juist zou moeten verheugen, mijn heren... te merken hoe vergrijsde beursmannen zich uit hun schooltijd die liederen herinneren... als de nood aan de man is. Als de nood aan de man is. En de nood is aan de man, heren. Juist, wie wie staat deze macht. Nederland is ze niet meer bereikbaar voor de grote lijndiensten... Nederland staat op het punt als handeldrijvende natie roemloos onder te gaan. De strijd tegen die ondergang zal deze keer niet worden geleid door strategen met de maar door burgers, onder wie ook mannen van de daad zijn en van verbeeldingskracht. Zo dit niet staat in het boek der beschikking, dan faal ik als staatsman. Maar ik heb de stellige overtuiging dat ik niet faal dat ik de beschikking aan mijn zijde heb. En dit geeft mij de kracht... zo dadelijk ook in de Eerste Kamer... de scherpste kritiek te weerleggen... met al de kracht van argumenten waarover ik beschik... zo nodig met de termen van de Van Rijkenverssels en de Reepmakers. Ik geloof dat het verder nutteloos is... beslag op uw tijd te leggen, excellentie. Oh nee. Ik dank u nogmaals voor het feit... dat u mij de gegrondheid van die brief hebt verduidelijkt... Ik hoop dat u zich over tien jaar zult kunnen troosten met het feit... dat u niet de parate wachter zult zijn voor de poort van de zinledigheid. Goedemiddag, excellentie. Goedemiddag, meneer Blommendal. Goedemiddag, excellentie. Goedemiddag, meneer Buiskus. Bode, leid de hier even naar buiten. Met genoegen, uh, excellentie. Gaat u gang, heren. Al kunt u mij niet verstaan. U had de beschikking aan uw zijde. Sprak u? Ik? Nee, excellentie. Ik meende toch dat... Ik bezweer u, excellentie. Verbeelding dan. Breng deze stukken aan mijn tafel in de eerste kamer. Jawel, excellentie. Verstond u mij? Wie is hier? Niemand, excellentie. Ja, uh, u en ik... Breemd. U krijgt de eerste kamer ook op uw hand, excellentie. U wint de tweede ronde met groter meerderheid van stemmen, excellentie. Ik had gevraagd die stukken naar mijn tafel in de eerste kamer te brengen. O, neemt u me niet kwalijk, excellentie. Zoekt u iets, meneer? Uh, ja, uh, hier in dit gebouw vergadert toch de eerste kamer, niet wij? In de zaal hiernaast, ja. Wilt u zijn? Uh, Graag, ja. Ja, hebt u de verwijzing naar de publieke tribune dan niet gezien? Terug midden in de corridor en links de trap op. Oh. Dit hier is het voorvertrek van de vergaderzaal. Alleen voor de minister en voor wie zij uitnodigen. U bent hier helemaal verkeerd. Uh, wat ik u vragen wou. Het plan van de Nieuwe Waterweg komt toch uh, vandaag in behandeling, nietwaar? Eerste punt op de agenda. Dus terug ja, midden in de corridor ja, en links de ja, trap op. Bedankt. Bedankt. Dank u. Ik bezweer je van Rijkenvorssel. Het had allemaal gekund maar Pinkhoffs, luister nou toch eens. Het ontwerp had in de Tweede Kamer toch ook nog een afschuwelijke sterke oppositie? Oppositie, onzin. Die loopt Torbekke overhoop. Ik zeg overhoop. De kunst van regeren is overhooplopen. Hebt u kaarten, heren? Kaarten? Ja, hier antichambreren de gasten van de minister. Juist. En Torbeke verstaat die kunst van overhooplopen. Uh, heren, het spijt me, maar ik moet toch heus uw kaarten hebben. Pinkhoffs is mijn naam. Ja, heeft de minister u dan een kaart uh, gegeven. Pinkhoffs, Pinkhoffs, Pinkhoffs. Bent u doof? Van Rijken -Varsel. Ja? Terbek is helaas tegen mij, Pinkhoffs... Dit is niet voor u bestemd, broder. O, Ik ben van mijn apropos gebracht. Die vent. Maar, doet er ook niet toe. Wat doet er eigenlijk wel toe. Oh ja, die concessie. Ik zei, Terbek is nu niet dom... Maar laat ons de zaak exploiteren. Het Rijk. Ach, maar je weet er alles van... Waar blijven die schavuiten nu toch, Siewerts van reizen en van de Hoop? Ik heb een ander plan met hen. Ik bewonder je voortvarendheid. Je weet de zaken met fantasie aan te pakken. Maar als wij in de Nieuwe Waterweg vaarrechten zouden gaan heffen... Een heel ander plan, kerel. Wij verwachten van de Nieuwe Waterweg toch een enorme opbloei van de scheepvaart, nietwaar? Best, best. Dan moeten we geen moment aarzelen om ervoor te zorgen... dat we de te verwachte toeloop van schepen kunnen verwerken. Wij moeten paraat zijn. Wij moeten nieuwe kades aanleggen. We moeten een groot entrepot oprichten. We moeten etablissementen stichten. Ha, je noemt daar nogal wat op. Ha. Het minste wat een wereldhaven kan doen. Want dat worden we. Een wereldhaven. Ik hoop het van harte. Maar er zullen heel wat weerstand overwonnen moeten worden. Overhoop lopen. Maar blijven die jongens nu. Ik sticht met hen een handelsvereniging. Mees, Ruis, de Monchi, Platen, Ze moeten er allemaal in. Ja. Ah, daar zijn Hofman en rozen. Burgemeester, luister. Goedemiddag, Ben Goedemiddag, Goedemiddag. Knopen jullie nu eens goed in je wat ik ga zeggen. Ik zie de dingen in Rotterdam onbevangen. Ik ben van buiten gekomen. Ik heb me niet op particuliere belangen blind gekeken. Ik zie alles wat jullie bezit als een eenheid. Ruim, breed, niet van binnenuit, van bovenaf. Een schitterend panorama. Hofman, je hebt de eer burgervader te zijn van een havenstad met een schitterende toekomst. Met schitterende mensen, geweldige energieën, hersens die vonken. Prachtig allemaal, prachtig, prachtig, prachtig. Een sigaar of van, Eigen aanplanopdeling? Sigaar verrekken of zo? Sigaar, roze? Ja, dank je. Ah, Siewerts van Reesemaan van de Hoop, kom maar bij. We staan plannen te smeden die voor Rotterdam van de grootste betekenis zijn. In de eerste plaats die handelsvereniging. Ja, in principe, hoor, in principe nog maar. Wat niet wegneemt, alle weerstand overhoop lopen. Vaart maken. van Rotterdam gaat de wereld nu pas open, op deze middag. Roze, je uitbreidingsplan voor Feyenoord is een dart. Wij zullen de voorspoed ontvangen, Roze. En je krijgt je brug over de Maas, of ik heet geen pinkels. Burgemeester, druk het plan door, door in de raad. ...en hang dan je antieke Amtsketentje in een vitrine als een curiositeit uit het verleden. Ja, ja, Zij krijgt er een van puur goud, want wij staan voor een nieuwe dageraad. U en ik allemaal gaan het licht van die dageraad tegemoet, met daden. Achter de portiers daar, beste vrienden, wordt wereldgeschiedenis gemaakt. Het is tijd dat Torbeck als Sint Joris de draak van lauwheid, onverschilligheid en afgunst overhoop loopt... Met talent van welsprekendheid. Mijn hemel. Wat is er, burgemeester? We uh, hebben de tijd verlet om onze gereserveerde zetels in te nemen, heren. We kunnen achter in de zaal nog wel een staanplaats krijgen. Heren, uw <lacht> sigaar. Ja. Mag ik u verzoeken, heren? Ja. Oh, ja, u kunt uw sigaar hier wel... Stelte heren. Ja. stelte, heren, stelte. Ik bed u. Talbekker spreekt. Ee... Achter deze portiers. U kunt hem hier volgen als ik ze open. Men Vrienden, het scherm gaat op. <laughs> Meermalen mijn uitdrukking aangehaald... Dat dit werk een gewaagd werk is. Ik zeg dit nog. Het is geen aanbeveling. Maar nog bij deze. Nog bij enige andere gelegenheid. Denk ik verder te gaan. Dan hetgeen ik voor waar en juist houde. Ik zeg nog. Dat het een gewaagd werk is. Maar een werk dat wij moeten wagen. Het geld hier te doen. Hetgeen men doet wanneer men zelfs een ongelijke strijd waagt voor zijn vrijheid en onafhankelijkheid. Blijvende hetgeen wij zijn, worden wij voorbij gegaan en zijn wij bedorven. Het schijnt mij dus een onvermijdelijke plicht het middel aan te grijpen dat ons redden kan. Onze kust wordt voor de grote scheepvaart van onze tijd toegankelijk. Oh, oh, oh, oh. Kruin, we moeten erbij zijn. Het zal nog nooit zo druk in de hoek zijn geweest. Joer, als ze even op mijn kruiwagen staan. Zie ze? Hoe je hele bende? De prins is er ook al bij. Leven de prins! Vriend Tjoer, dat lijkt baas maskant in de gekippelde kruiwagen met de pet. Het zo'n drukje te doen. Hé baas, de prins heeft naar je gevraagd. Hé wat? Ja, ik heb wel eens meer een spa in de grond gesteken... steken. En waren er geen admiraal's en geen ministers bij. Doe de groeten maar aan mijn wijf. Die zal wel op de lip van de prins <laughs> Hebben jullie er een gietje bij? We hebben nee. nog geen tijd gehad om de buurt te verkennen. <laughs> Ze zullen polderjongens hier niet zo graag willen zien, baas. Jullie, ja? jullie worden hier de engeltjes die uit de hemel gezonden zijn. <laughs> jullie worden de redders van het vaderland. Jullie en meneer Kallen, de minister Thorbecke. Ga er nou naartoe, want anders is er voor vanavond geen grietje meer vrij. Hé hey joh, klim ook op een kruiwagen. Er binnen allemaal meisjes in het wit. O, oh, ze gaan zingen. Stil, hoog maar. Wat is dat nou voor een versie? Dat hebben wij op school nooit geleerd. Ik kan niet volhouden dat jij er erg geleerd uitziet, Krijn. Oh, weet jij het dan soms wel? Nee, maar dat zal mij de zijn. Ah joh, dat is ferme, jonge stoere knapen. Dat ben van die moderne liedjes. Ah, mijn zusje kent er een heleboel van. Die het ook eens in een witte jurk staan zingen toen er een nieuwe burgemeester kwam. Ah, mijn zusje heeft een goede stem, joh, zegt de meester. En zingen, joh, ken mijn zusje. Ah joh, hou jij nou je waffel eens over je zusje en laten luisteren, <laughs> Als elke spa zo in de grond gestoken moest worden, nou dan komen we er wel. Ja, maar wij hoeven de waterweg niet te graven. Oh nee? Dan heb jij je laatste loonzakje gehad, krijgen. Nee, wij hoeven niet te graven. Ja, een paar decimeter. En de rest graaft hij zelf, hè? Staat in de bestekken. Moet jij eens goed opletten. Dit wordt ons levenswerk. Leer dat van je ploegbaas. Dit loopt allemaal anders dan meneer Kalland hebben berekend, Omdat hij één klein dingetje vergeten heeft. Eén heel klein dingetje. Ja, dat weet ik, omdat ik er al een half mensenleven tegenaan kijk. Niet met een brilletje op mijn neus en een boekje op mijn schoot, maar met mijn poten in de bagger. Want dan leer je de zaak pas goed knijzen, als je er met je laarzen aan in hebt staan soppen. En dat hele kleine dingetje, wat meneer Calland nou net vergeet, dat is dat de rivier een levend wezen is. Zou die? Ja, en een levend wezen, daar kun je nou wel tegen zeggen... Hier, ik heb een lekker beddenkie voor je gemaakt. Ga er nou in. Je past precies, het is lekker zacht. En dan komt de zee met vloetjes en appies. En dan wordt het toch zo'n knusse geschiedenis met je meidjes. Maar er komt altijd wat tussen. Je zal zo menselijk geredeneerd hebben als een dominee. Maar er komt wat tussen. Want je vergeet de nukken van de levende wezens. Ze zijn onberekenbaar. Zou je ondervinden als je getrouwd bent? Zijn de nukken die de boel altijd een beetje, hoe zal ik het zeggen, een beetje ingewikkelder maken dan nodig is. Kijk jullie eens naar die baard van hem. Hé hey, joh, hij heeft iets van een zinig, die ploegbaas met die bruine baard. Hij komt best op de kermis gaan staan. En centen verdienen meer als hij nou doet. Nou eerlijk gezegd, ik droom wel eens. Hij droomt? En wat droomt je dan, baas? Joh, hou jij je grote kop nou eens even? Wat heb je van die baard gedroomd, baas? Dat die wit is als het werk hier gedaan is. Nou, en wij grijzen niet gauw in de familie. Nou, de plechtigheid is gebeurd. Alles volgens de berekeningen. Maar de nukken... De nukken... De nukken. De tijd per mensen gaat traag. Verschrikkelijk traag. Jaren zouden toch eigenlijk niets moeten zijn. De verwaarloze fracties van de eeuwigheid. Maar zij verstrijken zo moeizaam. Veertien jaren zijn reeds voorbij gegaan. In deze werkheid zijn we samen met een teleurgestelde kaland. Dicht is hij bij me. En toch zo onnoemelijk ver weg. Ver weg zijn alle ingenieurs die bij de kachel kleumen en zwijgen. Zwijgen. Onnoemelijk ver weg. Even ver weg is de man die daar binnenkomt... en kolen op het kacheltje komt storten voor hem. Een eenvoudige man, deze maaskamp. Met zijn nu witte baard. Hij heeft iets van een ziener. weer gebeurt. Ja. Die vent met zijn witte apostelkop irriteert me. Nou, nou, Rentse, Hij is ons tenminste al die jaren trouw gebleven. Al die jaren? Veertien. Ik ben nog nooit zo lang op één werk geweest. Geweest, zeg je? Ja, geweest. Moeten we hier dan nog langer? Kalmd. We moeten maar denken, het was een gewaagd plan. Dat heeft Torbek uit een treur herhaald. Het is vervelend om altijd weer hetzelfde te zeggen. Maar dat Zweedse spreekwoord, weet je nog, Alan. dat heeft mij dikwijls moed gegeven als ik er geen gat meer in zag. Het is beter een boog te breken... dan niet de moed te hebben om te spannen. Ja, ik zal het onthouden, kerel. Tja, nu gaan jullie. Dat moet maar... Voorlopig is hier toch niks meer te doen. Jullie moeten het eindrapport van de regeringscommissie maar afwachten. Misschien brengt dat de Tweede Kamer tot andere inzicht. Ik kan jullie nu wel ergens anders detacheren... waar je als ingenieurs kunt uitleven. Nee, alsjeblieft niet. We wachten, liever. We kunnen onze hersens toch maar niet dadelijk weer op iets anders richten. Ik dank jullie... in elk geval voor... Uh, ja, voor alles wat je gedaan hebt. Je moet me maar vergeven als ik heel kort ben... Breken kan ik niet. En bovendien. We begrijpen het. Maar we zien elkaar terug. De wereld zou krankzinnig zijn als ze losliet wat wij bereikt hebben. Minister Tak van Poortvliet blijkt niet tenminste zo krankzinnig te zijn. En de hele Tweede Kamer ook. Niet tegenstaande de Staatscommissie in het voorlopige verslag nadrukkelijk heeft verklaard dat aan jouw plan moet worden vastgehouden. Dat je beginsel om de rivier het werk te laten doen juist is. En in die commissie die zo oordeelt zitten notabene je tegenstanders. Oh ja, vrienden ook, maar meest tegenstanders. Ze hebben eenvoudig bakzeil moeten halen. Toch heeft hij mij gekrenkt. Waarom hielpen mij als directeur van Waterstaat buiten die commissie? Stap daar nou nog overheen. Ja. Je hebt al zoveel teleurstellingen geslipt. Er is een verzadigingspunt. Ik ben belachelijk gemaakt in schotschriften. Ik ben gehoond in tijdschriften en spotplanten. Maar dat was allemaal nog te dragen. Onverdraaglijk is dat men mij buiten de commissie hield. Ik heb er genoeg van, ik geef het op. Lieve hemel, kalm, wees niet zo verbitterd. De rivier heeft al 7 miljoen kubieke meter zand uitgeschuurd. En hij gaat voort met uitslijpen. Hij komt er, daar ben ik van overtuigd. En je zag er vaak zelf geen gat meer in. Dat waren maar tijdelijk inzinken. Maar die 5 miljoen kubieke meter die de rivier tussen de hoofden van de hoek heeft neergelaten... waar hij geen raad mee weet... die zijn niet weg te werken zonder kostbaar baggerwerk. Geld, geld, meer geld moet er zijn. Maar dat geeft me mij niet... Het voorstel van meester Mees om de banken tussen de hoden met lito open te scheuren kost misschien minder. Het voorstel van een leek. Ja, ja, dat heb je al meer gezegd. En we weten wel dat er gereind zou komen aan het gezamenlijk als we ook nog naar lekenpaard zouden moeten luisteren. Maar Mees is niet de eerste de beste. Hij heeft veel achter zich. Hoe, achter zich? De invloedrijke figuren als Pinkoffs en zoveel anderen... die het benodigde geld uit de grond zouden kunnen stampen als het Rijk niets meer aandurft. Wat stampt zo'n Pinkoffs niet uit de grond? Oh ja, hem worden in Rotterdam miljoenen toevertrouwd... Voor handelsinrichtingen die nutteloos zijn als de waterweg niet wordt voltooid. Oh ja, hij stamt in Rotterdam het geld wel uit de grond. Maar nog geen cent voor de waterweg zelf. Handelslui. Ik heb ze nou leren kennen, Rens. Hè? Ik heb jou in de tijd willen bekeren. Ja, niet erg met ze op. Maar nou weet ik het. Anders lui zijn egoïstische speculanten. En met speculant, dat al nog zo kortzichtig als mollen. Moet ik je dan nou aan herinneren... dat jij niet eens de kans zou hebben gehad... om een plan voor de nieuwe waterweg uit te denken... als er niet zo'n invloedrijke handelsman was geweest... die met zijn blinde verstand als een vertrouwen in jou stelde? Zo'n leek... Wie dan wel? God in de hemel kaland. Maar ben jij nou ineens een ondankbare hond? Ben je dan helemaal verrijken voor ze vergeten? Ja, je hebt gelijk. Ik mag ze niet allemaal over één kamp scheren. Ik was onbillig... Tja, was Van vorsten maar blijven leven. Bij een grote onderneming als de ons is zijn een verwisseling noodzakelijk. Was ons het eeuwige leger gegeven, dan profiteerde je weliswaar nog van het blinde lekenverstrouwen van Van vorsten, En van zijn diplomatieke begaafdheid. Ja, Kallant, ik zeg diplomatieke begaafdheid. Express. Niet om jou te sarren, maar om je te laten horen dat jij bij al je genialiteit iets niet hebt. Maar dan leefde ook jouw machtige tegenstander Greven nog. We kregen veel machtige vijanden voor terug. Maar voor Van Rijkenvorst, dan toch Torbekke? Torbekke, Torbekke. En waar is die dan nu? Scèneverwisseling? Zo noodzakelijk als ademhalen, ook voor een staat. Dan mag ik eigenlijk niet eens klagen dat ik te kort op het toneel heb gestaan, hè? Jij bent bitter. Maar ik smeek je kalm. Heb weer vertrouwen. Waarom? Op mij rust geen geluk meer. Scèneverwisseling van de beschikking. Hoor. Reiter, wat kunnen we hier op dit uur nog verwachten? En dan met die storm. Mevrouw dan? Helene, je vrouw. Man, ik moet je spreken. Is je het gaat, het. Goed. Goedemiddag, heren. Nee, thuis is alles goed. Maar toch moet ik je spreken, er is iets gebeurd. Ik heb het niet nauwkeurig kunnen onderzoeken. Ik, ik had er de moed niet toe, maar ik kom je waarschuwen. Er zijn overal samenscholingen van werkvolk van de aannemingmaatschappij... Heeft de politie hier nog niet... Nee. nee, je kunt hier niet langer blijven. U ook niet, heren. U moet maar, ook weg. Ja, er hangt iets in de lucht. Werkloosheid is heel erg. Waarom zijn de mannen niet weggevoerd? Er is toch meer waterstaatkundig werk in Nederland? Kindlief, ben je niet zo nerveus? Wij hebben hier nog genoeg gezag. Maar er was weer zo'n afschuwelijk pamflet. Nu zo erg. En ze staan er elkaar allemaal uit voor te lezen. Ja, kan een van jullie misschien nee, even... Nee, nee, nee. Gaat u alstublieft niet naar die mannen toe. Maar alleen. U ons maar te laten zien. Nee, nee. Blijf alstublieft. Of gaat tenminste niet alleen... Ja, zeg dan ongeveer wat er in het pamflet staat. Dan kunnen we onze houding bepalen. Ik durfde niet te vragen. Maar uit gesprekken op de weg ving ik op... hier het ene woord en daar het andere... dat het treurig is dat de regering het schandaal niet heeft zien aankomen. Ik heb het werk niet stilgelegd. Dat deed de regering zelf. En dat de schuldigen die Rotterdam in de ellende hebben gestoten... voor het gerecht zullen worden gedaagd. Een lachelijk onzin. Zoals er zo veel geschreven is. En dat de hoofdschuldige heus wel veilig achter de schermen zal blijven... omdat hij in de hoogste kringen relaties heeft. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Ik stond op het punt iemand om zo'n pamflet te vragen. Maar ik had toch ook weer niet de moed om het zwart op wit te zien. Ik dacht, ik moet je baarsen. Maar ik heb toch niets misdaan, lieverd. Niets is hier gebeurd of het was wettig. Ik begrijp het niet. Nou kom, gij zit ik het lief. Je moet je vergist hebben. Heb je nergens precies kunnen informeren? Nee, toen ik de mensen zag samendrommen, was ik zo bang. Het is nog een wonder dat ik zoveel weet. Ik had maar één gedachte. Jou. Als dat pamflet zo wijd verspreid is, moet iedereen ervan weten. Roep de koetsier hier. Ik ga wel even. Ja, doe, doe, doe, doe. kalm nog maar. Je moet je vergist hebben. Dat is ook te begrijpen hebt ja. Zo met alles meegeleefd. En dan de kinderen erbij. Ach, je bent moe. Je moet ook eens uh, wat rust houden. De kinderen zijn nog groot. De oudste al 25. 26. Even doe, Carolien. Katrien is al niet meer thuis. Hij weigert van zijn paard vandaan te gaan met dit weer. En hij weet er ook het ware niet van. Want hij heeft de hele dag gereden. Maar het moet een ramp zijn, zegt hij. Een, een ramp voor Rotterdam. Oh, daar heb je hem toch? Oh nee, dat is Maaskamp. Ik wou even komen zeggen als het gepermitteerd is. Er... Wat weet jij van dat pamflet? Pamflet? Er zijn zoveel pamfletten geschreven, maar die interesseren me niet. Ik heb er mijn eigen kijk op. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Wat wou je me dan van het werkvolk komen vertellen? Ik niks, meneer. Ik zit de hele dag in de wachtkeet, Ik zie niemand. Ik weet alleen dat ze lopen te slampappen. Maar ze zijn niet kwaadaardig. Ze weten zich nog heel goed de Richard Young te herinneren. Dat was een mooie dag toen die door onze water werd naar vroeg. Tot onze knieën stingen we in het water te juichen, mevrouw. Als gekke. Het schip was een en al saddoek. Maar ja, Richard Young had niet zoveel diepgang. Jij had wat te vertellen. Ik vertel, meneer. Wat te dat... zeggen. Oh, wat te zeggen, ja. Jezus, ja, dat benul als een mens oud wordt... Hoor, dat had ik te zeggen. Een stomeltje van Fop Smith is de waterweg afkomen zetten met de epgang en de windoost. Zit nou natuurlijk aan de grond. Ik knijst het ineens in de verte. En een vaart zat erin. Ja, ogen binnen nog best hoor. U krijgt visite, meneer. Ik zal nog maar eens een emmertje kolen halen. Die is toch verrekt gezellig om weer eens een stomer op de waterweg te zien. Is die toch nog ergens goed voor de waterweg, meneer, al is die niet... Daar oh, die... ja, klets je oh, maar Ja, niet. ik maak maar een lolletje. Mens moet je goede humeur bewaren. Ja, nou ook u toch heb, meneer. Wij zijn hier in gesprek. Effies nog, meneer Effies. Ik bewaar altijd mijn goede humeur. Schiet op dan. Ik had het u altijd al eens willen zeggen, meneer Kalant. Een rivier, meneer... Die laat zich zomaar niet op een tekentafel leggen tegen een lineaaltje aan. Een rivier, meneer, ja, daar moet u nou niet boos om worden. Maar een rivier, dat is een levend wezen. Maaskant, maar, verdwijnen. Ik bedoel er geen kwaad mee. Vertel meneer Kalland wat nieuws. Nou, maar over dat hij een levend wezen is, daar heb ik op het werk nooit over horen praten. Hoe weet je dat allemaal zo? Omdat ik er met mijn me poten... Verexcuseer mevrouw omdat ik er met mijn... Me, met mijn me, handen. Met mijn handen heb. Omdat ik de banken onder mijn poten... Ja, ik bedoel nou, mijn uh, lidmaten, zal ik maar zeggen... heb voelen bewegen. Ja, en dan? Wel, meneer Kalant. Een levend wezen. Je kent er nou tegen sporrelen of niet? Een levend wezen. Ja, ik neem het. Ik heb een gematigd temperament om zo te zeggen... want als mijn vrouw... Ja, maak het kort... Wat neem je? De nukken, meneer. De nukken van het levende wezen. Ik heb eens een keer gedroomd... dat mijn baard wit zou wezen als... daar is de visite. U, meneer de Moosjeel. Ramp. Ramp, De eerste ramp die Rotterdam kon overkomen. En dan de consequenties consequenties voor de hele land... Ja, een ramp, meneer de Moesje, dat weet ik nog wel. U zult als voorzitter van de Kamer van Koophandel... ten slotte beter weten dan ik... hoe Rotterdam onder die ramp uit moet komen. Wij komen bij u niet om raad. Pardon? Met wie heb ik de eer? Herkent u mij niet? Platen. A. Ah, Platen, de zoon van F.J. Platen. En ik was toch wel een van de eersten... die u hebt ingewijd in uw plan voor de waterweg. In Brielle. Ik was toen te enthousiast. Ja, neemt u me niet kwalijk... U bent nu in de lange broek, zie ik. U treft ons niet in een prettige stemming aan. Mag ik me even voorstellen? Wij kennen elkaar. In mijn functie van directeur van gemeentewerken... kwam ik vaker met u in contact. Natuurlijk ken ik u, meneer Rozen. U ziet mijn echtgenoot over het hoofd. Oh, pardon. Monsieur. Uh. Zo. Dus u was toen wild enthousiast. En nu niet meer. Dacht u dat ik zonder enthousiasme voor de waterweg de promotor van de Nederlands-Amerikaanse stoomveldmaatschappij... zou zijn geworden? Als Ferdinand de Lesseps het Suezkanaal niet was begonnen... zou u misschien niet door dik en dun zijn gegaan uit wild enthousiasme. Ja, een ramp, hè? U bent cynisch, meneer Callant... en dat kan ik vergoeilijken na zoveel tegenslag en na... na alles. Het verdriet ons ook genoeg dat een van onze boten op Amerika... die de uw naam draagt... en die toch maar een diepgang heeft van 53 decimeter... vier dagen nodig heeft gehad om voor Rotterdam uit zee te bereiken... En dan nog wel binnen door over ik Xeno te benen. Niet eens door uw kanaal. Kanaal? U noemt de nieuwe waterweg een kanaal? Waarom geen sloot? U met uw jeugdig vuur. U moest meer geduld hebben. Men kan een rivier leiden. Niet dwingen. Intussen verloopt voor ons het getij. We denken er al over de zetel van de Nederlands-Amerikaanse stoomvaartmaatschappij te verplaatsen naar Amsterdam. Onze pas vaart op Indië is ook gehandicapt, meneer Kalland. Met stoomschepen van Groot-Charter duurt de reis van Indië door het Suezkanal naar Hamburg niet meer dan 36 dagen. Maar als wij de lading in Rotterdam met lichte zuid Brouwershaven binnen wil hebben, duurt de reis 80 dagen. Gent u zich met uw bezorgdheid op de Staatscommissie die mij in de nek is gezet? Het is toch een commissie waarin ook grote vrienden van uw zitting hebben? Mannen als uh, Fransen van der Putten uh, en hier een genieuze. Commissies praten met te veel. Maar u kent haar voorlopige conclusies dat uw principe van een open verbinding met de zee juist is. Waarom heeft u Kamer van Koophandel bij het Rijk op de instelling aangestuurd? Nu bent u geschrokken van de gevolgen. Schorsing van het werk. Alles dansende de pijpen van uw illustre heer Pinkovs. Ach, oh, is nooit lid van de Kamer van Koophandel geweest. Zijn zwager en compagnon Kerdek dan. Pinkovs en Kerdek één pot nat. Ha, <laughs> Pinkovs Pinkhoffs met zijn bankrelaties. Oprichter van dit, oprichter van dat... Hij kreeg van stond af aan alle medewerking bij u. Voor ondernemingen die tenslotte alle speculaties... op het tot stand komen van de nieuwe waterweg waren. En die speculant in het grote, het heel grote, heeft uw liefde. Terwijl ik er maar mijn werk uit lig. De boom sterft. De paddenstoel op de schors blijft leven. Het is absurd, het doet me huiveren. Heeft uw liefde, zegt u. Heeft. Heeft. Had. Misschien. Lieve God Kalant, de paddenstoel op de schors blijft leven, zeg je. We dachten dat je alles wist toen we hier naartoe voeren. Maar je bent nog niet op de hoogte. Niet op de hoogte? Is het mogelijk dat... We kwamen hier om te praten over de ramp. De onoverzienbare ramp die Rotterdam heeft getroffen. Dat het werk stil ligt in afwachting van het eindrapport van de commissie. U dacht dat we dat bedoelden. En rampzalig is ook dat. Maar de ramp... Zeg jij, Ik, ik kan niet... Ja, weet dan, meneer Kalant, dat Pinkhoffs tegenover de bankiers meest voor drie weken, supposa, bekende dat er iets niet in de haak was met zijn Afrikaanse handelsvereniging. Een intern onderzoek bracht aan het licht dat er schrikbarende tekorten zijn. Etterlijke miljoenen verdwenen, gewoon verdwenen. En de gaten waren gedicht met de kapitaal uit andere ondernemingen. Zes miljoen alleen, al van de Rotterdamse handelsvereniging, voorlopige schatting. Alle banken hebben katastrofale verliezen geleden. En de beleggers, de grote en de kleine, ze zullen alle de weerslag van ondervinden. Ja, Rotterdam is verslagen. Er worden opruimende schotschriften gedrukt en in massa verspreid... waarin de regering heftig verweten wordt dat ze dat sandaal niet heeft zien aankomen. En op de reputatie van die man Pinkovs bouwde Rotterdam zijn luchtkastelen. De dus dat is zwaar gestraft. Heel. Heel zwaar. Een ramp met niet te overziene gevolgen nog. En ja, dat is het. Hm. Overhoop. Alles overhoop. En Pinkov zelf, hoe verklaart hij? Hoe. hoe Ach, het is beschamend. Maar de angst voor de grote klok heeft men verzuimd hem te laten resteren. Sinds gisteravond is hij voor het vluchtig als bankrotier. Vermoedelijk met de trein naar het zuiden. En dan Amerika. De nieuwe waterweg heeft hij tenminste niet kunnen ontwijden. Hoe noemt u hem ook weer? Een paddenstoel, hè? Een paddenstoel. Ja, dat is vreselijk voor u. Voor u allen. Ik had zo gehoopt dat Rotterdam zou kunnen meebetalen... aan de voltooiing van de waterweg. Maar nu... Lieve God, ik dacht dat u het wist. Ik, ik dacht dat u alles wist... Beste meneer Calland, vergeef ons dat wij u atakeren. Het kwetste mij, maar tenslotte ben ik al aan aanvallen gewend. Een man kan wat verdragen, meneer de Mochie. U bent in Rotterdam met zovelen. En moet ik die alleen sta u zeggen, kop op. Dank u voor uw bemoedigende woorden. Ik heb gepreekt alleen, hoor je. Nu ik losraak van alles, kan ik de dingen beter overzien... En zelfs troosten. De commissie heeft inderdaad vernomen dat u... Maar is u toch hopelijk geen ernst? Dat u... Dat u uw ontslag hebt ingediend. Het is zo. Nee, nee ik, kan, dan ik kan. herroep dat. Ik ben moe. Misschien had ik het herroepen op jullie aandrang. Als Rotterdam zelf getoond had een offer te willen brengen. Oh, maar dan kan ik u meeregelen dat de Kamer van Koophandel een actie is begonnen. Die... Nee, te laat. Gelooft u zelf nog in een resultaat? Het zal... Nu wel moeilijk zijn. Moeilijk. Heel moeilijk. Ik ben moe. Ik wil alleen nog als adviseur. dank. We zijn blij met die toezegging. Ja. Ja. Rotterdam wilde rijk worden. En het land daarvoor laten betalen. Het heeft een les gekregen. Misschien werkt het nu juist goed uit. Heren. Het wordt donker de storm is gaan liggen, zullen we de terugreis aanvaarden? Meneer Calland, tot weerziens. Mevrouw, pas goed op hem. Wij blijven vertrouwen in zijn plan. God geef u dat u nog eens belift wat ons redden kan. Kom, laten we gaan. Calland, we zullen elkaar nog dikwijls zien. Mevrouw, collega's, neemt u me niet kwalijk, meneer Calland, dat ik... Ik neem niemand meer iets kwalijk, meneer Platen. Zelfs Pinkhoff niet. Hij is ook alleen maar een werktuig van de beschikking geweest. En misschien wel een heel goed werktuig. Waarmee de beschikking de hebzuchtige Rotterdammers had losgemaakt van hun materiële boeien. Hij leerde hen gelukkig te zijn met een droom. En niet ervoor betalen. Als Rotterdam nu nog één offer wilde brengen... dan wordt die droom misschien toch nog werkelijkheid... Nee, ik neem niemand meer iets kwalijk. Er zijn machten boven ons die het allemaal zo beschikten. En als we weer moesten leven... ...ik dat we dan opnieuw de dingen zouden doen... ...zoals we ze hebben gedaan met ons hart... ...en met de beperktheid van ons weten. Misschien zouden we technisch wat knapper zijn... ...maar we zouden dezelfde mensen blijven... ...met dezelfde sentimenten... En dat maakt het drama dat leven heet, zo vol. De wind is gaan liggen. Wij gaan dan ook maar, Kalant. Ik kan niet zeggen hoe het me verheugt dat je tenminste als adviseur aanblijft. Kalant, tot spoedig. Mevrouw, ik zou u willen zeggen: helpt u. Deze man, die, die een... Hij is sterker dan ik. Alleen. tot ziens. Tot ziens. Ik ben zo blij dat het niet tegen jou was. Maar een ramp is het toch. Dat had ik wel goed gehoord. Je bent een engel. Maar een erg vermoeide engel. Mm. Ja, juist. Engelen kunnen ook wel eens moe zijn. Kom. De kinderen verlangen naar je. Je hebt ze in zo lange tijd niet gezien. Maar ja. Als een vader verliefd is. <laughs> ik voel me niet goed ook. Ik Nee, ik voel me helemaal niet goed. Kom. Kom, leun maar op me. Gaat u weg, meneer. Zorg je de dingen hier, Maaskant? Dan sluit je af. Goed, meneer. Zo blazen nou de engelen in de hemel op hun bazuinen, meneer. Nog eenmaal staat hij aan zijn waterweg onder een diepblauwe sterrenhemel. Gearmd met de vrouw die hem zo'n grote steun was. Voor hem is het werk geëindigd. Het werk ligt stil. Het werk van mensen. Niet het werk van rivier. Hoor. Nee, niet het werk van rivier. De rivier gaat voort en zal zich verdiepen zoals beschikt is. Mij wacht nog een laatste zware taak. Kom, Helene, Het heeft geen zin hier te blijven staan. Nu ben je weer bij me. En van mij. Ik ben zo moe. Zo verschrikkelijk moe. Nee? Goed zie je, meneer. Goed zie je, ons thuis. Ja, meneer. Jaren. Niet meer dan seconden in het bestek van de eeuwigheid. Het grote waterstaatkundige werk is voltooid. De Rijn is gelukkig gehuurd met de zee. En de overslag in Rotterdam heeft in het achterland... een industriegebied tot bloei gebracht... waarin miljoenen mensen hun bestaan vinden. Als men goed luistert, kan men de Rijn hier horen. In deze hotelkamer in Wageningen, waar kalm te sterven ligt. Vader. Vader. Hij hoort je niet meer, Marines. Vader, ik ben het. Uw zoon. Doe maar geen moeite. Het is zo. Het is zo vreemd. En dat was mij verlaten. Ik ben een eenzame man geworden. Mensen. Mensen zijn hebben, hebben me. Mensen. Maar eenzaam is niemand in deze wereld. Hm? Ik begrijp je. Je bent altijd mijn... Mijn stille kameraad geweest. Rustig. De achtergrond alles meebeleven. Zo voel ik heel duidelijk wat een steun jij voor mij bent geweest. Zijn. Laat ons maar gaan. Het werk is tenslotte dan toch geslaagd. Het is een verrukking te zien hoe de rivier eindelijk trots doorstroomt en zich verliest in de zee. En zich op diepte houden. En zich op diepte houden. Ze mogen alleen maar wel dankbaar zijn. Op mij rustig, geen geluk meer. Nee, het was anders. Ik kan het je nu wel zeggen. Het gewaagde waterstaatkundige werk zou teloor zijn gegaan... als het gekoppeld was gebleven aan het leven van één man. Het moest doel worden van één gezamenlijke wel. Doel van verenigde krachtsinspanning. Doel van een nieuw gemeenschapsbewustzijn. Dat zich baan moest breken na een smartelijke periode... van noodlottige, zelfzuchtige jacht op rijkdom. Dat was allemaal zo beschikt. Is met die brief de Kamer van Koophandel, aan het college van BMW van Rotterdam. Ik, ik bedoel de brief die opgesteld was door secretaris Reepmaker. Een prachtige brief. Is, is met die brief... Hoe, hoe zei je het ook weer? Ik kan mijn gedachten niet meer we bij elkaar houden. Je zou inderdaad kunnen zeggen... dat met die brief de doorbraak van het nieuwe tijdperk begon. Maar Van Rijkenvorsel was een voorloper van die brief. En vergeet Torbekken niet. Ja. dat hij dat zeggen zou. En toen de Richard Young door de waterweg ging, toen telegraveerde hij... Heugelijk feit. Krachtiger dan alle tegenspraak. Ja, ja, ja. Maar voor de wereld zal kunnen erkennen wat jij gedaan hebt, Pieter Callan. Zal ze eerst rustig moeten ondervinden welke bron van welvaart zij bezit. Langdurig en ingespannen, totaal geabsorbeerd in handel, scheepvaart, industrie en bankzaken... geen van alle op mijn begrafenis zullen komen. Vergeef het hen maar. Ze hebben het zo druk. Ze zijn zo gelukkig nu met hun open rivier naar de zee. Gelukkig na al hun verdriet. Het waren harde slagen die zij te verduren kregen. En het werk gaat tenslotte voor. Veertig grote zeeschepen per dag in en uit. Dat geeft veel zorg. Veertig pieter kalm per dag. Groter dan die kleine Richard Jung. Het maakt eigenlijk niet meer uit hoe groot ze zijn... en hoe zwaar geladen. Ja, de rivier... Ik wist dat hij dat doen zou. Ik wist het. Kom, Pieter Kallant, Laat ons dan nu gaan. Ah, het werk is volbracht. Nee, ik kan. Ik kan nog niet. Ik. Helene. Ach, nee. Nee, zij is niet meer hier. Maar. Maar ik zal haar zien. Ik wil... Ik... Kalm kalm. Steun op mij. Het zal niet zo moeilijk zijn. Wij komen. Marinus, vader ligt zo stil. Het is gebeurd, Carolina. Kom. Laat ons verheugd zijn dat vader de voltooiing van zijn werk nog heeft mogen aanschouwen. Het is een mooi, rijke leven geweest. Hij was verliefd op zijn werk. Problemen blootleggen. In de natuur is er iets moois, Carolina. Onze zwager Kemper placht wel te zeggen. Voor God de mensen schiep. De planten en de bloemen en de dieren. Voor hij zelfs de hemel schiep. Met de zon en de sterren was hij. Waterstaatkunde, ingenieur. Dokter. Dit was een hoorspel door W.A. Wagener over het leven van ingenieur Pieter Calland. De medewerkenden waren Bert Dijkstra als de gezant, Paul Steenbergen als ingenieur Pieter Calland, Peronne Hozang als Helene, zijn vrouw, Huip Orizant als ingenieur Renze, Louis de Bree als Van Rijkenvorsel, Rob Gerards als Greve, hoofdingenieur van Waterstaat, Paul Deen als minister Torbeke, Anton Burgdorfer als Pinkoffs, Charles Meukle als de Monchie, ...Jan Apon als platen senior... ...Johan Wolder als platen junior... ...Frans Somers als de marineofficier Buiskus... ...Wim van Sierenberg de Boer als de marineofficier Blommendal... ...Pieter Neld senior als ploegbaas Maaskant... ...Frans Vaassen en Jo Fischer junior als twee ingenieurs van Waterstaat... ...Anne-Marie van Ees en Benita Groenier als twee dochtertjes van de Kalants... ...Joke van den Berg als Marta, de dienstbode... ...Frans Vaassen als marines, zoon van Pieter Kallant. Dries Krijn, Wim van Sierenberg de Boer en Jo Fischer junior als Krijn, Meles en Sjoerd, drie polderjongens en Herman van Eelen als ingenieur Roze, directeur van gemeentewerken. De regie had S. de Vries junior.